En hey joh, we bidden om verlossing Niet dat een god ons zal komen redden Verlossing is kritisch kunnen nadenken Daarom bidden we voor diegenen Die nog dom en onwetend rondlopen Yo check it Voor iedereen die dit hoort Je zei mijn maat Voor iedereen die dit hoort We zijn gelijk aan elkaar Voor iedereen die dit zingt Help elkaar Voor iedereen die dus bidt Denk kritisch na Geen doekjes om winden Je weet het even goed Als je kijkt rondom nu, De wereld is er slecht aan toe Van ouds af was er oorlog maar nou, dan met een reden Maar nou, nu is het een sport Om iemand anders te breken Nu zij de stoer Als je durft stelen En nu is het goed Om niets meer te weten Ik zit en ik bid voor diegene Hersendoden Die verblind zijn Door ideologie of mode Geen verantwoordelijkheid Ik kom eerst Tot wanneer dat u zo dom geworden zijn Dat het dan niet eens meer weet Ik bid voor diegenen. Die enkel maar willen vechten, die enkel solutie zien in geweld. Hè? Maar ook voor diegenen die de kracht niet meer hebben om te vechten. teleurgesteld kijken naar het dimensie slagveld. Hip-hop probeert warmte te geven in de kou, maar wij hebben hulp nodig en dan start bij jou ja. voor iedereen die dit hoort, je zijt mijn maat, voor iedereen die dit hoort, we zijn gelijk aan elkaar, voor iedereen die dit zingt. Help elkaar, voor iedereen die dus bidt, denk kritisch na. Het enige wat nodig is, is het openen van de ogen. Laatst ben ik nog astraal over de wereld gevlogen. Zie de pracht van de aarde in balans dat ze was Met de kracht van hun waarde keert het alles terug, dus vlug. Echt geen belang aan het Vlaamse. We zijn allemaal maar mensen in een wereld van haatse. Overbodige wetten regeer ze woord gij maar, uw enjoinse kerel. Politie is nodig om de orde te handhaven, maar te veel orde resulteert in slaven. Wij bidden omdat mensen nog steeds honger lijden, terwijl stomme wijven met boeliebien zitten te pleiten. We moeten wel bidden, wat kunnen we anders doen? Als al de rest, enkel maar leeft voor mee doen, Een vrouw is een in want ze schenken leven, maar het moederinstinct is al lang verdreven. Als ze hun kind alweer bij oma afzetten en gaan werken, kapitalisme, een kind opvoeden, geeft u geen geld, hè? Probeert licht te geven in de donker nu Voor evenwicht te herstellen, maar dat gaat niet zonder u Yo, check it Voor iedereen die dit hoort, je zegt mijn maat Voor iedereen die dit hoort, we zijn gelijk aan elkaar Voor iedereen die dit zingt, help elkaar Voor iedereen die dit dus spit, denk kritisch na Sinds wanneer is zeggen waarop het staat verboden Zoveel hip hapers die illegaal moeten downloaden Want de radio durft geen boodschappen draaien Want straks begint te luisteren, zijn mening om te zwaaien We bidden voor diegenen die de waarheid stelen En schijnheilig lachen als ze hun versie verdelen. Spiritualiteit is niet voor de mythes met een planning Gij de stoere macho kiest de makkelijke weg in ontkenning Ik denk tenminste na en vorm ethische waarden Maar sukkels hebben nog nooit zulke kwesties kunnen verklaren Ik bid voor die nog steeds denken in rassen En lach met die die praten over de strijd tussen klassen Het gaat werkelijk om respect Wie kan wie verdragen En wie is die mohol die anderen wil verjagen Als je niet wilt leven In deze maatschappij staat jezelf dan erbuiten Defineer jezelf Probeer je creatief te uiten Zonder iemand kwaad te doen We zijn vredelievend Daarom sluiten we ons gesprek af met peace Een sterk gemeenschapsgevoel Moet een hip hop ontstaan Want de hip hop natie vond het paradijs hier op aarde Het paradijs hier op aarde voor iedereen die dit hoort je zet mijn maat, voor iedereen die dit hoort we dus zijn gelijk aan elkaar. voor iedereen die dit zingt help elkaar voor iedereen die dus spit Denk kritisch na voor iedereen die dit hoort je zijt mijn maat, voor iedereen die dit hoort we dus zijn gelijk aan elkaar voor iedereen die dit zingt help elkaar voor iedereen die dus spit Denk kritisch na. Vergeef hen mijn God Vergeef hen mijn Godin want ze weten niet wat ze doen